Straks meer, maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Carmen verheul met het NOS journaal. Na een klopjacht van een week heeft een Britse moordverdachte zichzelf vannacht doodgeschoten. Hij was op de vlucht voor de politie omdat hij vorige week direct na zijn vrijlating uit de gevangenis drie mensen neerschoot van wie er één overleed. De man werd gisteravond ontdekt en door de politie omsingeld. Hij kon niet worden gearresteerd omdat hij een vuurwapen tegen zijn nek hield. Uren later schoot hij zichzelf dood. Maastricht heeft 55 Belgische en Duitse beveiligers ingehuurd... die zondag de orde moeten bewaken op het Vrijthof... waar op grote schermen de WK-finale te zien is. Nederlandse beveiligers waren volgens de gemeente niet meer te vinden. Het feest dreigde daardoor afgeblazen te worden. In Pakistan is het dode tal als gevolg van de zelfmoordaanslag van gisteren opgelopen tot boven de honderd. Veel gewonden zijn vannacht in ziekenhuizen overleden. De aanslag werd gepleegd door een man op een motor. Hij blies zichzelf op bij het kantoor van een regionale politicus. De explosie beschadigde ook tientallen winkels. In Spanje is een drugsbende opgerold die hash smokkelde naar vooral Nederland en Italië. Er werden 65 mensen opgepakt. Ze komen uit Spanje, Algerije, Marokko en Colombia. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwam de hash uit Marokko. Er werden naast tonnen hash ook boten en auto's in beslag genomen. In de Belgische provincie Luik zijn gisteren passagiers uit een kapotte trein gestapt. Omdat ook de airconditioning was uitgevallen, hielden de passagiers het niet langer uit in de snikhete trein. Ze openden een deur en liepen langs het spoor naar een station in de buurt. De Belgische spoorwegen noemen die actie illegaal en vooral gevaarlijk. Het weer, zonnige periode met een middagtemperatuur van 25 tot 34 graden. In de namiddag en avond stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel- en windstoten. Dit was het NOM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits.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 Mooi, je zit weet. Onze dag is voorbij. We moeten gaan. We moeten gaan. We moeten gaan. We moeten gaan. We moeten gaan. avant que l'on We Avant que l'on moeten gaan. We moeten gaan. que moeten gaan. We moeten to party high. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. B.I.P. to be the boss. You see the way these people stay Watching how I fling my head.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 Ook op internet www.cfmzantvoort.nl CFM I didn't hear what you were saying I live on all emotion baby Enterprise questions never maybe and I'm not kind if you betray me So who the hell are you to say Thank you.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 reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder Bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Oranje, we houden van het voetbal, we gaan. je helden, zijn we nummer 1? De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en van Percy in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw. We zijn erbij en dan. She gon'